Aanleiding zijn de berichten over dreigende aanslagen in Europese steden. Het wordt geen negatief reisadvies, maar een waarschuwing voor Amerikanen om goed op te letten en voorzichtig te zijn. Dat hebben Amerikaanse en Britse regeringsfunctionarissen laten weten aan diverse internationale media. Waarschijnlijk wordt de waarschuwing in de loop van de dag afgegeven en zullen er geen specifieke landen of doelen worden genoemd. Inlichtingendiensten melden vorige week dat terroristen van Al-Qaeda plannen hadden voor aanslagen op doelen in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. In Bosnië-Herzegovina zijn vandaag verkiezingen. Meer dan 3,1 miljoen Bosniërs kunnen naar de stembus om parlementsleden te kiezen en presidenten van het Servische en het Moslim-Kroatische deel. De politieke verdeeldheid in het land is bijna 15 jaar na het vredesakkoord van Deten nog steeds groot. Er is veel wantrouwen tussen Serviërs, Kroaten en moslims. Sinds het einde van de burgeroorlog zijn er vijf keer verkiezingen gehouden. Elke keer staan die weer in het teken van de bloedige oorlog in de jaren negentig, waarbij ongeveer 100.000 mensen omkwamen. Veel belangrijke politieke partijen adviseren Bosniërs om te stemmen op kandidaten van hun eigen etnische groep. De Anton Wachterprijs 2010 gaat naar schrijfster Maartje Wortel. Wortel krijgt de prijs die om de twee jaar aan het debuut wordt toegekend voor haar verhalenbundel Dit is jouw huis. Dat boek verscheen eind vorig jaar. Eerder publiceerde Wortel al in literaire tijdschriften als De Brakke Hond en De Gids. Eerdere winnaars van de Anton Wachterprijs waren AFTA van der Heijden, Tessa de Loo en Arnon Grunberg. Wortel ontvangt de prijs op 6 november in Harlingen. Het weer... Geleidelijk klaart het overal op. Vanmiddag is het vrij, droog, eh, vrij zonnig pardon, en droog bij een temperatuur van 19 tot 23 graden. Morgen zijn er meer wolkenvelden, maar het blijft droog en het blijft vrij zacht. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleefd het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.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 You Are door het orkest van Lionel Hampton. Lionel Hampton, die oorspronkelijk drummer was... en uh, ooit speelde met Louis Armstrong... en toen in de studio een vibrafoon zag staan... en daar zomaar ineens op uh, begon te improviseren. En toen riep iedereen, dan moet je weer doorgaan. Jij lijkt dat wel te kunnen. En um, dat heeft hij gedaan. En hiermee werd Lionel Hampton eigenlijk de eerste... Jazzartiest die improviseerde op dit instrument. Wat ik net liet horen is, uh, was het nummer All Things You Are... met de Franse bezetting waaronder Sacha Distel, onze zanger, op gitaar. En nu ik het toch over gitaar heb, wil ik uh, graag aandacht vragen voor het volgende. Op zondagmiddag 3 oktober, vanmiddag dus, speelt uh, in Zandvoort weer het trio van Johan Clement in het uh, programma Jazz in Zandvoort in de Krocht. Dat begint om half drie. En de gast is vandaag gitarist Jesse van Ruller. En als u nou, uh, om welke reden dan ook, daar niet heen zou kunnen of willen... dan is er altijd nog een alternatief. Uh, in, in Haarlem zijn meerdere jazzorkesten vanmiddag aan spelen. Maar in de Rusthoek is er een tenorbattle met Boris van der Lek, Ruud de Vris en Thomas Trotgers... Drie saxofonisten En Elvis Serco op het Hemmendorgel. Dus ik zou zeggen... Maak uw keus. Uh, nog één stukje op de vibrafoon. Uh, maar nu een heel andere setting. Dat is een stevig nummer... met het combo van Buddy DeFranco... Die, uh, de die later ook een eigen big band zou krijgen. Met onder andere Herbie Mann. Daar is hij weer. En Barney Kessel op de gitaar. En... Wat er ook nog voorbij komt, is een swingende accordeon van Pete Jolly in het uh, nummer Blues for Space. Het was uh, uh, natuurlijk Blues for Space. En zoals we dat horen... dan onderstreept het maar het gezegde... jazz is entertainment. En dat blijkt ook bij het volgende nummer. Ramsey Lewis, die de Tennessee Waltz gaat spelen. Nou, een simpele nummer kan je niet bedenken. Maar prachtig hoe, ze, hoe hij met zijn trio... dit populaire walsje te lijf gaat. En er een heel indrukwekkend improvisatienummer van maakt. De bas-solo van L.D. Young... En red holes op de drums. <laughs> Lewis Louis laat zich natuurlijk niet de les lezen. Want als hij eerst set in dol wil spelen, dan doet hij dat. Ik weet uit de ervaring welke paniek kan toeslaan in, op een podium... als uh, iemand roept, we spelen nummer A en nummer B wordt ingezet. Maar dat herstelt zich altijd, zoals nu ook. En dan gaan we nu luisteren naar de Tennessee Wolves. <applaus> time, baby. so funny I feel so sad One little sting on my clothes Ooh. Maybe I can fix things up so they'll go What's the matter daddy Come on save my soul I need some sugar in my bowl, I ain't fooling, I want some sugar in my bowl. What's the matter daddy Come on Save my soul yeah. I want some sugar In my bowl I ain't fooling I need some Some sugar In my bowl I ain't talking about special cake Dat was Queen Latifa met I want a little sugar in my bowl. Luister, je bent nog steeds in de uitzending uh, <laughs> ZFM Jazz. Uh, we hebben vandaag weer een prachtige greep uit de CD-kast gedaan. Zoals nu uh, met het Rosenberg-trio, die Stefan Grappelli begeleidde in het, de klassieker Night and Day. Thank mm -hmm. you.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 Ja, dat is eh, onmiskenbaar Count Basie live met het nummer All of Me. We gaan nu eh, naar iets anders luisteren. Iets meer easygoing. Winter Marsalis en Magnus Roberts in When It's Sleepy Time Down South. What's the use in sleeping when the world could crumble? So just sit back and please enjoy. fine white Dat is uh, onze eigen Wouter Hamel van de CD Limited Edition. En dan heb ik het over een Nederlandse muzikant. En dan blijf ik bij een Nederlandse muzici. Er is een groep die heet That's Jazz. Met Koos van der Hout, Robert Veen, Leo van Oostrom, Erik Heinsdijk, Kajan Witmer, Jan Voogd en Dolph Heldje. En die laten horen dat ze het ook met z'n allen heel mooi kunnen. Een nummer van Hodges en Strayhorn. That's the blues, old man. De, van de CD. Who's excited door de groep. That's jazz. Hoorden we het nummer. That's the blues old man. En dat is ook een beetje het, uh, het onderthema van deze, deze uitzending op uh, CFM Jazz. We gaan nu uh, luisteren naar het trio van Oscar Peterson. D&B. We zijn we alweer, luisteraars, aan het einde bijna. Bijna aan het einde van jazz, CFM, op deze mooie dag. Het was uh, snel, de tijd ging snel. Ik had het al eerder aangekondigd, u mag vanmiddag kiezen tussen de rusthoek, waar de tenor is. In de krocht hebben we het trio van Johan Clement met het, uh, Jesse van Ruller op de gitaar. En mensen die het dan nog niet genoeg hebben, kunnen daarna naar de Uiver. Waar het Walt een mooi trio speelt. Keuze genoeg. U kunt dit programma ook uh, en andere programma's van CFM terugluisteren via internet. Kunt u kunt altijd uh, kijken naar de, naar de momenten die u terug wilt horen. Vandaag was de presentatie in handen van Peter Den En de techniek werd verzorgd door Fritz Kroonsberg. Een aangename verdere dag en graag tot een volgende keer.